Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil eind deze maand bijna alle beperkingen opheffen. Landen als Denemarken, Zweden en Engeland gingen ons al voor bij het afschaffen van de belangrijkste coronamaatregelen. En nu komt dat er hier ook aan. Eind van de maand moet het gebeuren. Het kabinet spreekt zich nog niet erg duidelijk uit, zegt verslaggever Xanne van der Wilp. Dat is omdat dinsdag pas echt uh, het moment is. En Rutte heeft natuurlijk eerder al een keer alle maatregelen opgeheven. Dus die... Uh, ja, Die zal toch echt ook nog wel voorzichtig blijven, zeker als het gaat om de lange termijn. Gisteren zei het kabinet al, in de toekomst geen hele sectoren meer te willen sluiten. En als het zo blijft dat het coronavirus minder mensen ernstig ziek maakt, lijkt dat best realistisch. Een jongen van 15 uit Winterswijk die zich kandidaat heeft gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen... mag op de kieslijst van een lokale, zelfopgerichte partij blijven staan... Zijn moeder had bezwaar gemaakt, maar dat heeft de Raad van State afgewezen. Ze zeggen dat de jongen van 18, dat de jonge 18 wordt tijdens de zittingsperiode van de gemeenteraad en dus mag meedoen. In de afpersingszaak rond een fruitbedrijf in Hedel in Brabant zijn nog eens vier mannen aangehouden. Ze zouden te maken hebben met het ingooien van een ruit van een huis in Kerkdriel. De directie en medewerkers worden bedreigd en afgeperst. Dat begon toen medewerkers 400 kilo kook ontdekten en de directie daarvan melding maakte bij de politie. En Dick pic, het woord valt de laatste dagen vaak na het nieuws over Ajax-directeur Overmars. Vriendinnen Vera en Dana kregen soms meerdere keren per week foto's van penissen opgestuurd. En na een oproep kregen ze er honderden binnen van andere vrouwen en besloten ze er een scheurkalender van te maken. Ja, we hadden zelf van Dickpics ontvangen en um, toen zeiden ze: joh, eh, krijg je zoveel dan? Ik zeg ja. Dus ja ik krijg toch ook wel. En toen zei, ja, zei Vera, voor de grap, we moeten echt een eindejaarscompilatie compilatie maken. Elke dag een glaasje. Kom, recht je het nu maar op. De vriendinnen hebben ook een doel met hun scheurkalender. En ik denk ook dat het duidelijk laat zien dat we daar echt over moeten praten. Want er is in principe helemaal niks mis met het versturen van een dikpik. Je moet alleen weten wanneer is het gewenst en wanneer is het ongewenst. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Kans op wat regen, ook morgen vroeg nog. Maar in de middag kans op een zonnetje, dan een graad of zeven. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad bij knooppunt Zaandam is de vertraging 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht.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 Nou, laten we even luisteren. Wat hij je heeft weggegeven, hè? Ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat... Uh, ik snap wel dat hij het uh, niet zelf heeft gegaan, want Het is helemaal geen kieks met me. En ik moet zeggen... I go to sleep, het doet zijn uh, naam wel eer aan. Want echt een slaapliedje... Ik, dit vond ik dus echt helemaal niks. Maar goed. Ik merkte het inderdaad. Er zullen ongetwijfeld pretenders fans zijn die het niet met me eens zijn. En ik denk dat het komt omdat hij... Hij was toen getrouwd volgens mij met Chris niet dat hij het voor haar geschreven heeft. En dat hij dacht, wegwezen met het nummer. Hij heeft hij goed gedacht. En ik vind helemaal niks. Maar goed, het moet ook kunnen, toch? Ja, daarom. Ik vond het wel een mooi nummer, ja. Ja, echt, ja het is echt een, maar een hele wat, ja. langzame bellet. Ja, Er ja. Dus zitten ook peper in ergens, hè? Zit Er zit ook ja. geen vooruitgang in. Ja, ja. Ik vind het nou. ook mooi georgestreerd en zo. Ja, dus, dat eh, dus, eh, ja, het is een mooie productie. Ja, dat is toch heel Ik kan niet zo bang slapen. vallen. Maar goed, nou, je goed. moet er dus ook tussen zitten. Ja, daarom. Dat heeft hij toch maar gedaan inderdaad. Ja. Dus volgens mij zit het ook wel in de top 40-erangst. Ja, ja, het is, het is een al market. een geweest. Ja. Ja, behoorlijk hier. Ja. Ja. Oké, okay, dan gaan we naar het volgend hoofdstuk van Ray Davies. Samen met een heel groot koor. Ja, mooi. De Coral Collection. Ja, dat was heel bijzonder.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 Uh, elkaar perfect aanvullen. En uh, de dirigent heeft daar een be behoorlijk uh, werk aan gehad, moet ik ja. zeggen. Ja, ik zie dat uh, het album is uit uh, 2009. Ja. Ja, het optreden van. Dat was ook, uh, ik denk in, in, in dat festival in Schotland, Cross ja. heet dat geloof ik. Een enorme grote zwarte tent. Ja. Daar hadden ze. Met uh, een honderd van die koorleden uh, ook. Ja, al. zoiets. Knap, denk denk hoor. Ik. Ja. ja.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 En ik ben nog steeds fan. En ik ja. ben nog steeds ontroerd door heel veel nummers van de Kings. Ja, zonder meer inderdaad. ja. ja. Nee. Dus dat staat ook bij mijn heer. Iedereen die dit nog niet gehoord heeft, wordt Kings fan. <laughs> en koop het boek van Dick van Velen. Zeker. We gaan luisteren naar de uh, Coral Collection, nu met Victoria. Ja. Hey! Core. Ongelooflijk, ja, ja. Ja. Ja. ja. Mooi hoor. En dit originele nummer komt van uh, dat conceptalbum... Arthur Order the Kleine Fall of British Empire. Okay. En dit ging over Queen Victoria uit die tijd. Stamt het allemaal, deze teksten. Ja, ja. Mooi samenzang. Zeker. En anders dan het uh, oorspronkelijk originele stuk. Zeker, ja. ja maar je, je kan ook goed horen dat er een hele hoop mensen aan het zinken zijn. Uh, groot koers inderdaad. Ja, heel ja. groot koers. Er zit ja, een hoop is. power in, een hoop... Uh, ja. Erg mooi. Dus ja. we eigenlijk dat filmpje moeten kunnen kijken. Ik dacht dat het het grootste festival was. Er zitten uh -huh. 100.000 man van ja. grote festivals. Ja. En die zingen dan allemaal uit de volle borst mee. <laughs> dat, is dat is mooi. Ja. Heel mooi. Ja. Maar goed. Nou, We hebben toch ook een, een ZFM-televisie. Kort wel, ja. ja. Maar mag die YouTube-filmpjes uitzenden? Ik denk dat... Niet mag, maar ik geloof ook niet dat het helemaal de bedoelingen is om dat te doen. <laughs> ja. Ik ben al heel blij dat we de commissievergaderingen en de raadsvergaderingen gaan uitzenden. Ja. En binnenkort misschien ook nogal input van Zandvoort in en andere dingen. Oké. Okay. Dus het ja. komt op stoom, dat is, mooi. dat is mooi om te zien. Komt op stoom, ja. ja. En daar is de politiek heel blij mee, heb ik begrepen. <laughs> dat, doet, dat doet de omroep ook goed natuurlijk, hè. Ja. als we naar buiten meer kunnen laten zien. Nou, dat vind ik ook inderdaad, ja. ja.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 Een kort boek, ja. Ah, dat, dat wel, ja. Maar geen lederozen, toch? Ja, volgens mij hadden mijn ouders dat meegenomen uit Zwarte Wout of zo. Oh, oh, okay. Als cadeautje. Oh, nou, leuk. maar ja, dan komen er allemaal wat frustraties naar boven. Dan ja, gaan ik we gaan je. wat anders doen. Ja. Laat iets worden van de Kings. Ja, ook weer van diezelfde uh, uh, cd, Coral Collection, maar nu Shangri-La. Oh ja, dat is een lang nummer, maar ook zo mooi. Een hele mooie tekst ook. Daar komt-ie.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 A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 ja absoluut nee, ik dus face to face voor, hè? ja ook ja. maar dit is meer, dit is meer, nog meer een geheel over de fictie en het concept inderdaad ja. Ja. ja nog meer dat is face to face ook dat sluit ook allemaal op elkaar aan ja maar persoonlijk vind ik Arthur en dan ook dat Shanghila dat vind ik vind heel mooi mooi nummer inderdaad ja. Ja. ja heerlijke ballad maar goed ja ja. 69 is het oorspronkelijke nummer, shangri Ja, dat is al 50 jaar geleden. Ja. Gaan we weer tellen? Ja, hou op. Ja, inderdaad. In de dus was ik dus 18 of zo, 19. Ja. Ja, Toen vond ik dit ook. al geweldig. Al ik mooi. Was, ik was een van de weinigen. Zo niet de enige. <laughs> ik, vind, ik zie de frustratie er ja. af knallen. Ja, niemand die je begrijpt. Nee. En de, iedereen die het voor gek uitmaakte, De kings, wat is dat nou?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 Erg mooi, maar goed, ja. nogmaals, ik vind alles mooi. Ja, ik vind alles mooi. Oké, okay, maar er? nu gaan we luisteren naar Americana. Ja. En het gelijknamige nummer Americana. Het is ook een bellet, hè? Ook een, een bellet. Rust, een rustig nummer. Oké, okay, nou... Hè?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 Ze spelen allebei gitaar. Dus ja, ja, het is, het is, het is een uh, tijdelijke muzikant, zeg maar. Ja, het is geen Kingsman, nee. Nee, nee, nee, nee. Niet origineel, nee. nee. Ray Davis met Storyteller.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 nou, best wel interessant denk ik dat ze ja. wel een hoop meegemaakt hebben. Ja, dat uh, mag je wel zeggen. <laughs> ja, wel ik zijn. vond het een heel mooi concert. Rollebollen over het podium, he. vechtend en wel. Ja, maar hij is, nou, hij is 75, dus het rollenbollen is al een beetje voorbij, <laughs> ben ik bang. <laughs>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 Stay. Disney.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 Yeah, we gotta get out of here We gotta find a solution I'm a twin. Yeah. Een live nummer is een, een, een versie, ja. Ja. ja. Ook mooi. Ja. I Don't want to Be here 20th Century Man en dat zong hij al heel lang geleden. Dus, uh... <laughs> het album is 97, dus inderdaad nog de 20ste eeuw, ja. ja, ja. ja. ja. Nou, die heb ik dus live gezien. Nou, keurig, ja, ja. in Utrecht, je zou eens moeten nakijken in het boekwerk. En de storyteller is er toen geweest. En volgens mij heb ik dat in Utrecht gezien in de stad Schouwburg.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 Ja, Dat vind ik, de originele uitvoering vind ik verschrikkelijk mooi. Maar kijk hoe die het live doet. Dit is de... Ray Davies nog steeds van de story stel. Oké, oké.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 Nee, ik heb nooit zo op stil gestaan, nee. was een mooi nummer. En de zaal brult mee. En ze kennen de teksten ook. Uh, ja, ja, ja, ja. Ik heb een keer een concert gezien in Amsterdam, ook van de Kings. En dat, dat speelden ze ook uh, al All, uh, All D&O's The Night, geloof ik. En tot ver in de parkeergarage op het Waterloofplein <laughs> hoorde je dat voor iedereen zingen. Het was geweldig. Al wel oude publiek natuurlijk, hè. Maar goed, <laughs> ja, wij kennen die nummers natuurlijk uit ons hoofd. Ja, ja. Ik was allemaal meezingen, ja. Ja, Zes allemaal meezingen. Ja, ja, verschrikkelijk mooi.